Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. De vorige afleveringen zaten we midden in het schema wat Jan van Bannenveld voor ons heeft gemaakt. En we hadden het vooral ook over het Romeinse Rijk en hoe belangrijk dat in de eindtijd zou zijn. Daar waren we niet meer klaar. Dus Jan, daar wil ik graag met jou over verder. Het Romeinse Rijk. We hadden het over twee delen. Het oude Romeinse Rijk, het nieuwe Romeinse Rijk. Maar leg nou eens uit hoe dat nou precies in elkaar zit. Nou, precies, daar zou je in het Boek Daniel ah. moeten gaan lezen. Ja, precies. En uh, nou, dat is hetzelfde als het Rijk van de Antichrist. In Daniel lezen we heel duidelijk over dat beeld ...van de opvolgende wereldrijken die er zijn. Ja. En het laatste wereldrijk, dat was de voet, de benen van dat beeld. Ja. Dat was uh, van ijzer, kei en keihard. Dat was het Romeinse wereldrijk met het Oost-Romeinse Rijk. En dat speelt zich af, dat speelt was. zich in deze periode ja. af. Want het waren de Romeinen die in het jaar 70 uh, Jeruzalem verwoest hebben. Ja. Wat ook helemaal voorzegd is door de heer Jezus. Mm -hmm. Precies wat er gebeurd is. Maar de Bijbel leert, de profeet Daniel zegt... dat ook in deze eindtijd... de tijd van de antichrist... dat Romeinse Rijk weer zal herleven. Het is het beeld, het beest... wordt uh, zo'n Rijk genoemd, het beest... dat weer tot leven komt. Maar dat eigenlijk dat hier... we het hebben over de tijd van Christus... en dat we het hier hebben over de tijd van de antichrist. Ja, maar ook weer... Het Romeinse Rijk was er hier al voordat de Heer Jezus kwam. Ja. Snap je? Ja. En, en maar het Romeinse hier, Rijk is er ook al voordat de Antichrist er is. En, en voordat de Heer Jezus terugkomt. Terug eh, ja, zeker. Ja. En die Antichrist, dat is de overste van deze wereld. Dat is de Satan, dat is Lucifer werd hij vroeger genoemd. Die met grote macht probeert nog één keer de wereld te overheersen. Je zou, je zou denken, hij heeft niet opgehouden te overheersen, toch? Hij heeft, ja. Er is altijd al pogingen geweest om dat Romeinse Rijk weer... Hitler. Uh... Hitler uh, en de, de Hunnen de van Attila en Karel de, de Grote en, en, en Napoleon. Ja. Allemaal pogingen om dat Romeinse Rijk te herstellen. En daar zijn ze nu met de Europese Unie mee bezig. Ja, uh, en is... kijk, kijk als we het hebben over Hitler en over Napoleon... zou je kunnen zeggen van ja, oké, okay, dat is duidelijk zichtbaar. Het is oorlog en, en, en, en geweld enzovoorts. Maar uh, nu komt dus blijkbaar via een heel ander spoor... Dat die poging van het Romeinse Rijk binnen. Zonder ja. dat iedereen dat merkt, zonder dat iedereen het erg vindt. Nee, maar dat Rome, dat zit er natuurlijk dik in. Want de vlag van uh, de Europese Unie is ja. de Maria-vlag... Is dat zo? De vlag legt dat eens uit. Dat is, er, dat, dat is dat ding wat je ook op je nummerplaat hebt. Net die twaalf sterren, dat blauwe ding. Maar waarom heet dat de Maria-vlag? Omdat de rooms-katholieke kerk, de katholieke kerk, de rooms-katholieke kerk, die uh, zit in Rome. En die denken dat die vrouw uit Romeinen, uh, uit openbaring hoofdstuk 12. Ja. Die zeggen dat die prachtige vrouw die daar geschetst wordt, dat dat Maria is. Maar Bij... over welke Maria hebben we het dan? Uh, Maria, uh, de moeder naar het vlees van de Heer Jezus. De Mirjam uit de Bijbel. Die getrouwd was met Jozef. Ja, ja. En waar de Heer Jezus uit het lichaam van Christus uitgeboren is. Ja, want er zijn ook heel veel mensen die denken dat Maria de koningin des hemels is. Ja, nou. dat, en dat is... is niet de moeder van Jezus. Uh, Mogen we dat later doen, want anders zitten we ja, aan het ja. eind nog op dit onderwerp. Oké, okay, goed. Maar dat het is een andere, hele andere belangrijke verhaal. zaak wat ja. dus het Vaticaan van Mirjam, de moeder van Jezus, gemaakt heeft. Ja. Ja. Maar goed, we zitten dus nu weer in dat Romeinse Rijk. Dus jij zegt, die vlag is daar ook bepaald? Die vlag bij, die twaalf heeft Twaalf sterren zitten daar omheen, geloof ik. Omdat uh, twaalf sterren, ja. die hingen ook boven die vrouw uit openbaring 12. Oké. Okay. Er gingen twaalf sterren overheen, maar daar kunnen we misschien nog wel eens over hebben. Wat is weer een apart onderwerp wie die vrouw is en wat al die symbolen daar betekenen. En hoe die nu in deze tijd werkelijkheid worden. We ja, dat leven lijkt in me een interessant onderwerp om daar ook eens een keer over te praten. We leven in een tijd waar zo ontzettend veel profetie vervuld wordt. Ja. Zo ontzettend veel. God heeft altijd van tevoren gezegd wat hij gaat doen. En hij doet ook wat hij gezegd heeft, ja. juist in onze tijd. En daarom, bijna iedere dag zeg ik, hoe groot zijn uw daden, o Heer. Hoe machtig zijn uw werken ja. over de hele aarde. Als je het maar ziet, en er staat, allemaal staat het allemaal in dit boek. Ja. Dus allemaal verborgen in het profetische woord. Nou, Terug dus naar uh, het Romeinse Europees, Rijk, de Europese Unie. Unie, de vlag. Uh, daar is in 2004 zijn de Oost-Europese landen er ook bij gekomen, ja. een groot aantal. Dus het linker en het rechterbeen van dat Romeinse Rijk zijn er weer. En ze staan Want op, dat was ook in het, zeg maar rond het jaar nul, was dat, was was dat, dat ook zo. Ja, dat ja. was allemaal Romeinse Rijk. Ja. En nou is het het merkwaardige is dat het Romeinse Rijk, dat herstelde Romeinse Rijk... staat dan op voeten. En die voeten zijn in Daniel 2 van leem en van ijzer. Ze ja. mengen elkaar niet echt. Dat zien we ook. Die volken mengen elkaar niet echt... Dat dus zie dat, je ook in de Europese Unie gebeuren. Dat, dat zie je bij Frankrijk nooit... en, en, en Duitsland mengen elkaar niet echt, in Italië en Spanje ook niet. Nee, want een groot deel gaat uh, akkoord via volksverenigingen uh, ja. en een aantal Maar dat van... staat er. Ja. En die eenheid, die schijnenheid, die zal straks, als die antichrist op de troon van de Europese Unie komt, ja. zal die eenheid daar weer worden hersteld. Wel? Dan wordt het, ja, dan wordt het een machtig rijk, het Europese Unie. Ja. En ja, want je zou zeggen, als het leem en ijzer zich niet vermengt, dan kan het eigenlijk ja. ook nooit machtig worden. Maar... maar onder die antichrist zal er aanvankelijk een valse vrede komen. Een vrede komen over Europa, over de wereld. Hij zal naar mijn inzichten ook het hele Midden-Oosten conflict oplossen. Naar nou, mijn gevoel is dat hij een gelegenheid zal geven om op de tempelberg, de berg Sion in Jeruzalem, daar weer een Joodse tempel neer te zetten. Zo. En dat zal gaan gebeuren. Ja. Want hij zal zo machtig zijn... dat hij zichzelf zal verheffen... en zichzelf zal laten aanbidden als een god. En, en, en dus, ja, hetzelfde wat in Daniel natuurlijk ook gebeurde. Dat, ja, dat, dat, Nebuchadnezzar dat, wilde hij zich ook laten aanbidden als een god. Jij moest, uh, moest, moest buigen voor, ja. uh, voor, voor het beeld. En dat zal hier ook gebeuren. En dat zal halverwege, staat er ook in de Bijbel... zal dat hier gebeuren dat hij naar de tempel in Jeruzalem reist. Ja. Dat staat in Thessalonicense... dat hij naar de tempel in Jeruzalem reist. Waar precies in Thessalonicense? Dat staat in Thessalonicense 2. Ja. Daar vragen ze... daar hebben de mensen... de gemeente, de kerk in Thessalonica... die heeft een probleem... met de datum van de wederkomst. Dat zullen we straks over de opname ook nog wel even over hebben. Ja. En eh, Paulus zegt hier... maak je nou maar niet ongerust... in vers eh, 1 en 2... Uh, alsof die dag van de Heer spoedig zal aanbreken. Want, en dan gaan we halverwege vers 3, eerst moet de afval komen. Dat zien we in Nederland natuurlijk, een enorme afval. Ja. Ja. Uh, en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Wie is dat? Dat is de zoon van het verderf. De tegenstander. Dat is duivel, de duivel. Dat is de antichrist. Die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van vereering heet. Hij heeft verachting voor alles wat God is en, mm -hmm. en voor, zelfs voor de godheid van de islam. Overal heeft hij verachting over. En hij heeft zoveel verachting, zodat hij zich in de tempel van God zet om zich te laten zien dat hij een God is. Ja. En in Daniel leren we dat dat na drieënhalf en half jaar gebeurt. Okay. En, en dan gaat God zich daar zo over vertoren. En zo dat hier, in die misschien halverwege, we weten niet hoe lang het duurt, maar ergens hier beginnen de oordelen van God over deze wereld. Oké, okay, praten we dan over concreet 3,5 jaar of is dat een periode van... Ja, het, het probleem is, je weet natuurlijk nooit wanneer die 3,5 jaar, die 7 die jaar begint. Ja. Stel nou eens dat het een secretaris-generaal of een koning of, uh, van de mm -hmm. Europese Unie wordt. Ja. En het kan, ja, wanneer begint het? Hij kan al twee of drie jaar uh, aan de macht zijn. Ja, ja precies. Voordat uh, ja. hij als antichrist zich ontpopt. Ja. Maar een markant punt. Maar je moet, je moet er eigenlijk gaan uitkijken als er één zeg maar, machthebber komt die de hele wereld gaat overheersen, gaat overheersen. Dan moet je wel even uitkijken. Ja. En zeker als hij gaat samenspannen met een religieuze macht. Ja. Dan, dan, uh... Hij zal een profeet hebben, een ja, pro religieuze Dat orde. zijn de kenmerken ja. van, van. En velen de de de denken dat dat uh, de paus is, die dan zich gaat conformeren met die uh, politieke macht. Maar goed, dat, dat weten we niet. Dat, uh, dat is gissen. Dat is. Ja, in het Engels noemen ze dat een sophisticated guess. Okay. Dat noemen ze een, een, een gissing die weliswaar zou kunnen zijn. Maar goed, ja, ja, ja. Ja, dat gaat okay. hier gebeuren. Ja. En dan in deze periode, dan ontbrandt de toren van God zich over de wereld. Ja. Dan krijgen we daar vreselijke gerichten. Dat lezen we ook in, in, in openbaring. Dat lezen we in openbaring hoofdstuk 6. En in dat hoofdstuk 6 van openbaring... ...daar krijg je eerst, waar we de vorige keer over hadden, die zegel gericht. Oh ja, ja. Vers 1. Klopt, ja. hier, het eerste paard, dat witte paard, ja. dat is die antichristen. Ja. Dan komen de oorlogen, de vrede gaat weg, dat gaat allemaal hier gebeuren. En ook in deze periode komt een enorme verdrukking van orthodoxe joden met name en bijbelgetrouwe christenen. Dit de Bijbel ook. Ja, want dan komen we bijna een beetje op het uh, onderwerp wat we ook hadden aangekondigd uh, vorige keer al. Van dat je dan uh, ook de discussie over de opname van de gemeente. Ja. Want hoe zit dat dan in ja. dat hele verhaal? Nou, die opname van de gemeente. Even dat afmaken van ja. de openbaring. Ja. En dan zien we bij uh, het vijfde zegel: daar zitten zielen onder het altaar. Dat zijn mensen die verdrukt en gemarteld worden in die tijd en gedood worden. In die periode? Dan in die periode. En dan bij het zesde zegel, dan komt er een enorme aardbeving. En dan zeggen de mensen en de machthebbers, pas op in het laatste vers, uh, tegen de bergen. Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de, op de troon. En voor de toren van het lam. Want de grote dag van hun toren is gekomen, wie kan dan bestaan? Dus hier begint de toren ergens. We weten niet precies wanneer. Ja. Die begint hier. Hier is verdrukking. En hier is toren. Oké. Okay. Nou, en hoe zit dat dan met ja, want die hier, Want hier staat in jouw schema... Uh, de opname, ...opname van de, van de gemeente... De gemeente dat, ...dat dat nog voor de eerste drieënhalf jaar... Ja, ja, ja, dat zeg jij. Oh, ja, ik, ik, <laughs> ja. <laughs> ik lees dat zo uit schema. Maar hier, oh, hier, vers hier staat van ook van de nog achter... Ja. ...verschillende uitleg van de Bijbel. Ja, klopt, ja. Nou, de kerntekst over de opname van de gemeente... ...lezen nou, we weer in die beroemde Thessalonissensebrief. Ja. Dan lezen we... in 5 is dat gewoon, hè? In 1 Thessalonians 4, 4 ja. vers 15. Oké. Okay. Dan lezen we... Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Het is weer een woord van de Heer. Ja. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer... zullen in geen geval de ontslapenden, dus de overledene, voorgaan. Oké. Okay. Dus er gebeurt eerst iets met die ontslapenden. Met, met mensen die al dood zijn. Al de mensen die dood zijn. Ja. Mijn ouders die gelovig gestorven zijn. Ja. En misschien jouw familie. Ja. De Heere zelf, dus hier Jezus, zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het klinken van een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, de gelovigen, dat is dus een voorwaarde. Ja, dat is belangrijk. Heel die voorwaarden ja. zullen het eerst opstaan. Die gaan opstaan te doden, en daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in één oogwenk weggevoerd worden. Naar de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Hm? Maar er staat dus niet bij wanneer dat zal zijn. Nee. Maar er zit nog één belangrijke tekst in de Korinthebrief. Heeft Paulus er ook over. Ja. Wat... Dan zegt hij in Wat... 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, 15. Vers 51. Makkelijk te onthouden. 15. Oh In oh ja. ja. het spiegelbeeld ja. 51. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Het dus een bijbels geheim dat hij. Ja. Over die opname. Allen zullen wij niet ontslapen. Dus het kan best zijn dat jij en ik, hoe oud ik ook ben, uh, dat wij niet zullen sterven. Maar we zullen allen veranderd worden. Ja, Mijn moeder zei altijd van, uh, ik maak er niet meer mee, maar jullie nog wel. Nou ja, prachtig. Pri Prijs God daarvoor. Ja. Wees dankbaar. Ja. In één ogenblik, in één ondeelbaar ogenblik zullen we veranderd worden. Wanneer? Bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en... De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Waarom is dit die opname? Omdat sterfelijke, rammelende lichaam... Ja, jongeren, kijkers hebben daar nog niet zo last van. Nee. Maar wij met een rammelend gebit en met piepende gehoorapparaten... en met ja. kreunende gerichten van al het metaal wat erin zit... en, en, en, en tikkende pacemakers... Die, die kunnen best eens een keer een ander lichaam hebben, denk ik. Ja. Nou, ja. Een, een heer, verheerlijk lichaam, een lichaam zoals de heer Jezus. Ja. Maar, maar waar, vooral ook omdat net... het een, uh, een, uh, geen zondig lichaam meer is. Nee? Geen zondig lichaam meer ja. is. Dat is, dat hoort bij het lichaam. Dat ja. is de tragiek. Ja. Dat maken we welke dag mee. Nou, maar het probleem is, er is felle discussie over het moment van de opname. Ja, klopt. Veel evangelische allerlei... christenen ja. denken, hier, voordat die antichrist op de troon komt... En voor die zeven jaar van het Rijk van de Antichristen worden we opgenomen. Ja, maar dat is misschien ook thinking. Mm, ik, ik, ik, ik zeg je dat niet na. Nee, Oké. Okay. Want... Uh, nou ja, goed, maar we zouden ik, natuurlijk allemaal uh, uh, uh, uh, het liefst uh, die dans ontspringen. Nee? Ja, ja. Nou, een andere theorie die uh, heel erg boeiend is, is dat het hier halverwege gebeurt. Want zeggen die mensen, er is een verschil tussen verdrukking... En in de Bijbel zegt de Heer Jezus, in de wereld leiden jullie verdrukking. Nou ja, wij merken daar misschien in Nederland niet zoveel van. Maar er zijn natuurlijk werelddelen genoeg te vinden in waar christenen enorm ja, verdrukt worden. In, in Eritrea, in Noord-Nigeria, ja. in Noord-Korea vooral, in China, in Vietnam. En ja. die verdrukking wordt steeds erger. En die verdrukking komt ook in Nederland. Ja. Net zoals die verdrukking over de joden kwam, komt die verdrukking ja. ook en over ook de En ook in de Israël, orthodoxe joden worden ja. nu ook al zeer veracht in Israël. Dat is een heel verdrietige zaak. Nou, die denken dat het hier... Maar de Messias beleidende joden ook, op mijn beurt. En de Messias beleidende joden ook. ook. Ja, zeker. Ja. Nou, anderen die zeggen... Nee, het zal op dit moment gebeuren... Als de heer Jezus in heerlijkheid terugkomt... Ja. Met grote majesteit. Want aan het einde van die zeven jaar... Komt er een oorlog om Jeruzalem... Waar we een volgende keer over zullen hebben. Ja. En, en dan zal de heer Jezus ingrijpen... En vooral Messias beleidende joden die zeggen... ja. Dan moeten wij weer door de verdrukking. En, en jullie gaan lekker in de hemel feestvieren. Dat vinden we niet fair. <laughs> ja, dat, dat zeggen zij. Ja, nee ja. hoor, we gaan er allemaal doorheen, zeggen ze dan. Veel oh, messiasbeleidende okay. Joden. Ja, ja, ja. En ook veel gelovigen. Ja, wat zit er dan verschil tussen messiasbeleidende Joden en, en uh, niet-messiasbeleidende Joden? Wat, wat nou, ja. is, blijven die... Stel, alle, stel dat de gemeente wordt opgenomen. Alle Joden zijn messiasbeleidend. Alle gelo allemaal geloven dat ja, de Messias ja. komt. Alleen ja, wat lopen. wij Messias beleidende ja. joden ja, noemen... Ja, de klopt. weten, uh, geloven, dat het Yeshua is. Maar als de gemeente wordt opgenomen... Uh, heb, heb, uh, gaan de Messias beleidende joden dan met ons mee? Of blijven die voor een speciale gelegenheid achter? Een oudere wijze broeder die ja. gaf eens als antwoord... u geschieden naar uw geloof. Ja. <laughs> uh, dat is een, een, een cryptisch antwoord... Maar daarmee wilde hij zeggen, ik weet we het weet niet. We weten het gewoon niet. <laughs> ik weet het gewoon en niet. jij weet het ook niet. Maar ik weet het niet. Nee. Nee. De, kijk maar, zij zeggen, wij zullen, wat we net lazen in de Thessalonicense brief, wij gaan de heren tegemoet. Ja. Dus hier, de Heer komt eraan, die laatste bazuin, die schalt ongelooflijk. En dan ineens gaan we de heer tegemoet. En in de lucht, in één oogwenk, in een, een honderdste van een seconde worden we veranderd. En we gaan met de heer terug zodat de Heer met al zijn heilige hier op de Olijfberg zal verschijnen. En het koninkrijk van de Heer, het vrederijk, zal gaan aanbreken. Snap je? Dat is dus het definitieve vrederijk. Dat, ja. En dat is dus de derde theorie. De eerste theorie zegt, hier is de opname. Ja. De tweede halve wegen. En nu zeer recent, een jaar of twintig geleden, is theorie nummer vier gekomen. Oh ja? Welke nou, is dat? Nou, die theorie zegt, nee, het zal hier ergens in deze periode gebeuren. Want de Bijbel zegt... Wij zijn niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ja. Nou, en die toren, die begint hier pas. Die begint daar in het midden van die daar Ja, Die toren kan in een jaar gebeuren, ja. kan in, in, in anderhalf jaar gebeuren. En ja. kan heel kort. En hij zegt, in, als die toren van God losbreekt, wat we net lazen in openbaring mm -hmm. 6, dan zal de gemeente opgenomen worden... En dan zullen wij met de Heer zijn, en zullen we zo mee opgenomen worden hier, en dan met de Heer weer terugkomen, omdat wij niet gesteld zijn tot toren. Ja. En dan komt die toren hierover, en in die tijd van die toren zal Israël in de woestijn bewaard blijven. In de woestijn? Ergens in een woestijn, ja. Niet, niet in Jeruzalem zelf? Nee, niet in Jeruzalem zelf, want ja, er zullen ook nog wel Joden zijn. Maar er zal een wijkplaats zijn voor de Joden. Ja, ja. Ergens in de woestijn. Dat staat ook in openbaring 12. Ja, staat dat. ja nee, dat is duidelijk. Ja. Ja. En, en, en, dus ook Israël krijgt daar een stuk bescherming. Ja. En dan zal daar in deze periode... ...komt er een enorme oorlog, een enorme strijd rondom Jeruzalem. En waarom dat Jeruzalem is, ja, dat zullen we misschien de volgende keer moeten gaan. Ja, daar gaan er zijn we dus gaan we vier theorieën. Ja. Voor die zeven jaar, halverwege, ergens hier, in deze periode. En die laatste theorie is ook wel aantrekkelijk... Want de heer Jezus die zegt dat de tijden verkort kunnen worden. Ja. En ja. we kunnen de komst verhaasten, zegt de apostel Petrus. Dus met andere woorden, weer onze gebeden en onze inzet spelen daar een rol. Beïnvloeden, kunnen het die, proces die hebben grote invloed. beïnvloeden. Heer, laat die ja. tijd toch alsjeblieft wat korter zijn. Ja. En laat die tijd, laat het opschieten heer, dat die verschrikkelijke tijd wat, wat, wat afgebroken wordt. Ja. Ja, ik denk dat, dat je dat eerder bid als je er middenin zit... dan dat je nu nog ja, ja. Uh, aan het wachten bent op. Ja, wat nou, nou zeggen we misschien... Zal ons tijd heer, duren. Heerlijk, de Heer die komt gauw terug, die ja. haalt ons. En dan gaan we fijn feest vieren in de hemel. Ik, ik, ik, uh, ja, wil... het, het, het stelt eigenlijk opnieuw van de, dat uh, zeg maar de, de kinderen van God, de christenen... Een, een belangrijke functie hebben in deze samenleving. Ongelooflijk belangrijk. En de gemeente is zich niet voor, voor 1%... En ik ook niet misschien bewust hoe belangrijke taak God aan de gemeente toegekend heeft. En hoe belangrijk onze gebeden zijn. En hoe machtige wapens God in deze strijd aan de gemeente heeft gegeven. Weer via de mens. Via de mens al Zoals hij dat bij Adam deed, zullen die dat nu bij ons. Als... En zoals hij door de apostelen deed. Ja. Ja. En de gemeente moet zich van die taak bewust zijn. Want in de eindtijd, een van de allerlaatste versen uit de openbaring zegt. Dat in die eindtijd zal... Uh, ...wie vuil is, wordt het nog vuiler. Ja, dat zien we om ons heen. Ja. Het wordt steeds vuiler. Ja. En wie onrecht doet, doet nog meer onrecht. En heel onze samenleving wordt steeds meer op onrecht gebaseerd. Nee, dat ja. klopt. Ja. Maar ook, ook het staat er, wie heilig is, ja. wordt er nog meer geheiligd. Ja. Dus wij trekken steeds dichter naar de Jezus toe. En wie rechtvaardig is, bewijzen nog Ze meer Er komt recht. een duidelijke splitsing. Er komt een splitsing, maar ook om het kwade neemt toe... Maar ook het goede neemt toe. Ja, maar het kwade moet toch ook toenemen? Omdat ja. anders die Antichrist nooit een voet aan de bodem uh, kan ja, krijgen. Maar dat, ik zou bijna zeggen dat kan me niet zo veel schelen. Nee. Het gaat mij op dit moment om het goede: ja. en dat de gemeente gaat zien, dat wij gaan zien dat God ons krachten heeft gegeven. Ja. Dat God ons de Heilige Geest heeft toebedeeld. En dat, dat daardoor ook het goede, de krachten van het goede, moeten toenemen. Midden in de gemeente moeten de moed hebben om meer voor de ja. zieken te bidden en al die andere dingen meer. Want, want dat, dat hebben we het niet over gehad, over de heilige geest. Ik, uh, het is natuurlijk ook, waar het over dat het significant was, uh, zeg maar, dat Golgotha, dat de, de meest belangrijke uh, helsfeit in de geschiedenis hebben we vastgesteld, de vorige aflevering. Maar een ander belangrijk heilsfeit is natuurlijk gekomen toen de heilige geest op aarde kwam. Ja, maar dat is ook een vrucht van Golgotha. Ja, dat is een vrucht van Golgotha, zeker, ja, ja. absoluut. Het kon niet gebeuren. Dat, uh, maar het is wel interessant om te zien hoe God daar eigenlijk in, in zijn, zijn uh, wijsheid uh, daarin besloten heeft, dat toen de heer Jezus naar de hemel ging, dat de Heilige Geest op aarde kwam. Ja, ja. Maar dat hij ook ergens straks er niet meer zal zijn. Of wel? De Heilige Geest is er altijd. Maar ook als, uh, in, in de eindtijd? Ook in de eindtijd, want ja. ook in de eindtijd leert de Bijbel dat er mensen tot geloof komen. Ja. In de eindtijd staat er van een heleboel mensen hebben hem overwonnen, de duivel dus, ja, ja. door zijn offer op Golgotha, door zijn bloed, ja. door het woord van hun getuigenis en, uh, door het woord van hun, en door zijn bloed. En ze hebben hun leven niet lief gehad. Ja. Dus er komen mensen tot bekering en er kan geen mens tot bekering komen dan door de Heilige Geest. En als mensen hier nou naar ons zitten te kijken en denken van waar hebben ze het allemaal over. We, we proberen dat eind van de aflevering steeds even weer te benadrukken. Wat, um, wat moeten ze dan hiermee? Hoe kan iemand nou zeg maar uh, zomaar opeens die heilige geest ontvangen? Oké, okay, dat is uh, eigenlijk ook heel, heel eenvoudig. Ja. Het, het evangelie en alles is zo ontzettend eenvoudig. We zien dat de krachten van het kwade en de krachten van het goede toenemen. En de krachten van het goede liggen alleen maar in de Heer Jezus. En ieder die de Heer Jezus aanneemt als zijn persoonlijke verlosser en bevrijder. En die tegen de Heer Jezus zegt, u bent mijn Heer. Want ja. Jezus is Heer. Die ontvangt ook de Heilige Geest als onderpand. En kan later ook de doop in de Heilige Geest ontvangen. Dus wat doe je? Aan God vragen. Want wie zoekt, zal vinden. Wie de heilige geest zoekt, zal hem vinden. Wie moet... klopt, zal opengedaan worden. Maar je moet wel kloppen. Ja. Je moet wel je handen vouwen. En eerbiedig zeggen, heer Jezus, ik ben een zondaar. Ik heb gezonderd. En ik dank u dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. Wilt u ook mij aannemen als uw kind. Dus het initiatief ligt bij de mensen thuis. Ja, dat, dat kan. Ja. Dat moeten ze dus ook doen. Ja. ja en, en, en dan komt de heer. Want hij is altijd een verhoorder van dit gebed. Want nooit heeft hij... Iemand die naar hem riep om redding laten zitten. Dat doet hij. Ja. En, en dan ontstaat er eigenlijk een nieuw leven. Dan en... ontvang je het nieuwe leven. En dan ga je de Bijbel met andere woorden lezen. En dan ontvang je een intoegang tot de krachten van het Koninkrijk. En dan kun je ook voorzichtig inzicht krijgen in uh, die en... hele materie van de eindtijd. Ja. En hoef je ook niet bang te zijn dat als dit allemaal gaat gebeuren. Nee, nou, het, het, het, het, is niet, het is geen lolletje natuurlijk. Het is geen lolletje, maar je weet wel dat... Je weet dat, dat jouw... je toekomst verzekerd is. Je ja. toekomst is verzekerd ja. naar hier, waar ook alle gelovigen een belangrijke rol zullen spelen. En, en, en tot in alle eeuwigheid is je toekomst verzekerd. Nou ja, dit lijkt me een geweldige afsluiting van deze aflevering. Ik zie jou graag de volgende keer weer terug en kijkt eens thuis... Als u vragen heeft, u weet het, u kunt ons mailen naar eindtijd en profetie at 7nl met al uw vragen. En dan gaan wij proberen die te beantwoorden. Ik zie u graag een volgende keer weer terug bij Eindtijd en Profetie.